als hij de minst betaalde speler hier op het veld. Hij is de minst betaalde van Feyenoord en dan zal die ongetwijfeld ook de minst betaalde zijn in vergelijking met alle tegenstanders uit Amsterdam, maar hij doet het wel goed. Het is nog 0-0. Fernandes is weg aan de linkerkant. Fernandes. Fernandes. Fernandes schiet weer op Vermeer. Weer een goede redding zeg van die Vermeer. Uitstekende reactie heeft hij vanavond. Dat is maar goed ook voor Ajax, want nu was het weer een kans voor Fernandes die al de wereld er nogal uitliep, op uitliep. En Ajax komt goed weg als Soleimani mag gaan gooien voor Ajax. Omdat de bal ondertussen over de zijlijn is gegaan. En uh, halverwege het uh, veld is het uh, Eriksen die de bal kwijtraakt. Ja, het wordt leuker en leuker. Ook omdat Feyenoord toch uh, opvallend goed uh, meevoetbalt. Verreweg de meeste kansen nu heeft gehad met uh, Fernandes. En uh, Kla uh, Cabral die de lat raakt een paar minuten geleden. En uh, ondertussen heeft Ajax toch weer balverlies geleden. En gaat Bruno Martins Indi gooien. Uh, Feyenoord doet het goed. Staat uh, nog wel op 0-0. Maar heeft toch de meeste kansen in de eerste 30 minuten gehad van deze wedstrijd. Maar nog altijd 0-0 dus. Ja, de dominante van Ajax is er wat af. Komt mede ook omdat de durf, en dat wordt dus te vaak misschien wel gevallen. Maar het is wel van toepassing op het verloop in deze wedstrijd. De durf bij Feyenoord om echt naar voren te spelen. Pas wat later in het duel kwam. Toen het eigenlijk de eerste tien minuten moest toezien hoe Ajax vrij dominant steeds combineerde. Zonder overigens dat het heel erg gevaarlijk werd. Maar langzaam maar zeker is Feyenoord dus wat opgeschoven. Zet het continu die laatste linie van Ajax onder druk. En heeft het het middenveld daarmee ook enigszins geëlimineerd. En pakt het zelfs voetballend het, het initiatief. En dat is goed. Zo speelt het spel zich eigenlijk voor het grootste gedeelte af op de helft van Ajax. En daar zal Ronald Koeman dus zeer tevreden mee zijn. Frank de Boer zal moeten toezien na tien minuten. Dat zijn ploeg wat dat betreft dus wat inzakt in dit topduel. En wat minder goed, uh, uh, minder tevreden zal zijn over het verloop van zijn elftal. Bakal houdt de bal niet binnen. Ajax mag gaan gooien via Dico Koppers aan de linkerkant van het veld. We spelen iets meer dan een half uur. En de stand bij Ajax Feyenoord is nog altijd, ondanks de kansen, 0-0. Bakal zal uh, terugdenken aan zijn laatste bezoekje hier in de Kuip. Uh, in de Kuip, in de Arena vorig jaar. Toen hij in de nek gebeten werd door Suarez. U zult zich dat nog vast herinneren. Toen in het shirt van PSV en nu in het shirt van uh, Feyenoord. En Feyenoord heeft weer overgenomen omdat er goed druk gezet werd door Schaken. Ook bezig aan een tweede leven. Zo, dat is een pittige overtreding. En de eerste gele kaart voor Tobi Aldewereld. De enige man die echt op scherp staat is Theo Jans. Als die een gele kaart krijgt dan uh, is hij geschorst. Aldewereld krijgt een gele kaart omdat hij een pittige overtreding maakt op Fernandes. Ik denk dat dat uh, goed gezien is van de scheidsrechter dat er Aldewereld dat hij de bal kwijtraakt. En dan uh, kijk ik even naar de herhaling. zie ik Fernandez gaan. 21 camera's overigens. Dus dat moet wel gezien worden. Ja, hij raakt hem uh, licht. Maar ja, het is, uh, hij is er langs. Dus je kunt er een gele kaart voor geven. Geel voor al de wereld. De aan de linkerkant bij uh, Fernandez. Die hopelijk weer over het komt. Ja, hij zit met zijn uh, voet op de enkel van Fernandez. Dus ja. het feit dat Nijhuis hier een kaart trekt, is uh, niet meer dan, uh, dan Bilk. Dat betekent wel dat er even wat op onthoud is, dat er tijd is voor overleg. Verde Anita heeft in die uh, korte tijd iedereen is inmiddels ook al uh, de schoenen gewisseld. Toch niet helemaal het juiste schoen zo gekozen voor deze wedstrijd, blijkbaar. Misschien is dat veel toch wat drassiger dan in eerste instantie was uh, verwacht. In elk geval is uh, Anita met de nieuwe uitrusting weer teruggekeerd en wacht er dus nog altijd de vrije trap. Fernandes is ook weer uh, opgelapt. Klaas die neemt die vrije trap vanaf de linkerkant. Is lang onderweg, wordt daar wel half aangeraakt en uiteindelijk helemaal door Steam de Jong. En die kan hem dan uh, met moeite uit zijn eigen strassomgebied wegwerken, wordt er direct weer druk gezet. Op Mirelem Soleimani. Maar nu is hij wel zijn plaaggeest kwijt. Dat is uh, Karim el Amadi. Er is wat ruimte voor Soleimani. Maar dan is el Amadi weer terug. Omdat het oponthoudt bij hem. Dan weer werd verzorgd door uh, Jordi Klaasi. En zo pakken die twee eigenlijk de snelheid van Soleimani in. En uh, gaat de bal wel over de zijlijn. Maar is iedereen van Feyenoord weer terug in de organisatie. En moet Ajax het nu gaan verzinnen via Van der Wiel. Van der Wiel aan de rechterkant. Kan de bal binnenhouden, Is bij de cornervlag. Brengt de bal goed bij de tweede paal. En wie staat daar? Daar staat wel Boerrichter. Maar daar staat ook... Kelvin Leerdam die uh, kan uitverdedigen. Doet dat via Cabral. Mooie beweging Cabral. Maar via Koppers gaat het wel over de zijlijn. Koppers zegt ik heb hem niet geraakt. Het publiek uh, reageert daar meteen op. Maar Nijhuis is onverbiddelijk en geeft de inworp, halverwege de Feyenoordhelft helft aan Feyenoord. En uh, heb ik het over mensen met een tweede leven. Karim Elamadi, in deze wedstrijd tot nu toe een van de betere spelers aan de kant van Feyenoord. Is toch ook een tijdje afgeschreven geweest. Een miskoop werd hij betiteld. Maar is toch weer een hele belangrijke man geworden in het team van Feyenoord. Speelt een goede wedstrijd tot nu toe op het middenveld. En nu heeft Feyenoord weer balbezit via Erwin Mulder. Maar die denkt dat Soleimani bij hem in het team speelt. Want hij speelt hem mooi op de borst van de Serviër. Ja, daar wordt Koeman moedeloos van. En misschien ook wel terecht, want Soleimani... Probeert nu razendsnel Theo Jansen te bereiken. Maar dit hoeft niet. Dit soort balverlies moet je niet leiden. Je moet zorgvuldig zijn. Hè? Dat uh, zal uh, Koeman zijn keeper ook verwijten. Het is in elk geval akkoord op de molen van Ajax natuurlijk. Dat uh, denkt, nou hebben wij die bal eens een keertje. In een positie waarin er wat ruimte is. En kan er snel gecombineerd worden. Nou dat is uiteindelijk dan mislukt. Maar uh, Ajax zorgt, zorgt nu wel dat er druk wordt gezet uh, op de verdediging van Feyenoord. Daar waar Bruno Martens in die mag uh, ingooien. Dat gaat hij halverwege de helft van Feyenoord doen aan de linkerkant. Het feitconcert is er vanwege de tijd die hier Bruno Martens die zich denkt te kunnen permitteren voor deze ingooi. Nou, dan gaat hij dan op het hoofd van Fernandes. Weggehaald achterin door Alderwereld. Weer terechtgekomen, meter of tien over de middenlijn voor de voeten van de Vrij. Die zet dan Schaken weer aan het werk Fortonge Met een soort karatentrap brengt de bal weer in de helft op de helft van Feyenoord waar siem de Jong is. Samen met Ron Vlaar. Maar Vlaar ja, kijkt naar de bal, speelt de bal keurig over de zijlijn. En dan mag uh, Sulemani gaan ingooien. Namens Ajax. Dat doet hij richting Eriksen. Eriksen ingevecht met Martins Die Maakt een overtreding. Eriksen dus vrije trap voor Martins Indy. De linksback die het snel neemt naar Klaas. Klaas naar Bakal. Bakal met moeite. En Vanita, um, Anita uh, bij zich kan hij de bal binnenhouden Maar speelt de bal dan uh, de diepte in waar al de wereld de bal opvangt. En via Vermeer komt de bal terecht bij Jan Vertongen. Vertongen halverwege de helft speelt hem naar... Theo Jansen die de bal maar eens komen halen, want hij wordt weinig in het spel betrokken. Het gaat vaak over Eriksen en Jansen wordt een beetje overgeslagen af en toe. En dat is niet slim, want Jansen speelt de afgelopen weken op zijn geliefde aanvallende uh, positie een uh, goede, aantal goede wedstrijden. Als Van de Wiel de bal bij Eriksen brengt, Eriksen naar Soleimani. Soleimani trekt naar binnen, Soleimani met Klaasje tegenover zich. Schiet de bal wel langs Klaasje, maar voor dan... Suitan... Op Vlaar. En dan is het Boerichter die de afvallende bal van Jansen heeft gekregen. Terug naar Jansen. Jansen speelt direct de bal in richting Eriksen. Eriksen laat hem gaan. En dat had hij niet moeten doen. Want Eriksen komt dan wel weer in balbezit. Omdat er een beetje geklungeld wordt aan Feyenoordzijde. Is het via Ron Vlaar dat de bal uit de verdediging wordt weggewerkt. Een beetje rommelig allemaal. Uh, nu is Feyenoord in de aanval. Bal naar de linkerkant. En uh, opgevangen door Aldeweer. Alle wereld speelt de bal dan terug naar Kenneth Vermeer. Terwijl ik even zorg voor jouw koffie. Heb je nog een beetje melk erbij, alsjeblieft? Ik niet, maar. Nee, maar die mevrouw misschien wel. Na 37 uh, uh, minuten. Heeft fijn op de bal bezit. Karim El Amadi. Dankjewel trouwens. En de bal gaat naar Guillaume Fernandes. Aan de linkerkant. Fernandes met alleen al de wereld tegenover zich. Fernandes nog altijd. Gaat dan naar de grond. Maar dan kijkt Nijhuis eventjes de actie aan. En geeft vervolgens geen penalty. En is het fluitconcert van de arena voor Guillaume Fernandes, die zich dan in de ogen van de Amsterdamse toeschouwers iets te gemakkelijk liet vallen. Mooi om te zien dat Nijhuizen echt bovenop stond in een snelle uh, uh, break van, uh, van Feyenoord. Goed meegelopen, maar nu is de breek van Ajax. Via Eriksen aan de rechterkant, kan hij de bal binnenhouden, Dat kan niet. Maar Klaas is goed meegelopen en via Klaas gaat de bal over de achterlijn. Krijgen we een hoekschop voor Ajax waar Theo Jansen zich, uh, neem ik aan, weer voor gaat melden. Eriksen staat er ook wel. Maar eh, normaal gesproken moet het Jansen worden. Ja, ze doen het kort. Omdat er niemand met Janssen is meegelopen. Nu kan Jansen de bal voor het doel brengen. En de bal wordt eh, door Leerdam eh, weggekopt. Maar opgevangen achterin. Of laat hij hem lopen. Hij laat hem lopen al de wereld. Want hij weet, dan hebben we een hoekschop aan de linkerkant van het veld. En daar gaat Eriksen zich zeker voor melden. En na de aardige wedstrijd eh, gelijk opgaan. Zowel in corners als in eh, doelpunten. hoort iets meer kansen. Maar het staat nog altijd 0-0. Bakal klapt nog eens in zijn handen. Even eh, attentievragend. ...van al zijn ploeggenoten bij de les zijn. Wat bij een al eerdere corner in deze wedstrijd... ...kopte al de wereld op de lat. Nu komt de corner vanaf de andere kant. Wordt hij ook getrapt door Eriksen vanaf links dus. Maar Alderwereld is wel weer mee voorin. Daar is trouwens ook koppers. Die kop terug op Jansen. Randstras op het gebied en die wil dan schieten. Maar Schaken komt uitlopen en met een achterbeen. Zorgt hij ervoor dat Jansen ook van niet ver komt met die bal. Bal via Schaken over de zijlijn. En inmiddels is er aan de linkerkant op de Feyenoord door Hij alweer gegooid. En is het spel verplaatst. En krijgt niet van de Wiel. 2. 3 meter over de middenlijn. Komt hij Schaken tegen. Kijkt eens eventjes. Speelt in de voeten van Jansen. Die zich even ophoudt nu aan de rechterkant. Op de huid gezeten werkelijk. Door Bruno Martensindi en noodgedwongen moet Janssen dan weer terug naar Kenneth Vermeer. Die staat 2-3 meter voor zijn eigen gebied. en speelt hem naar Fernand Anita. Anita kijkt om zich heen, ziet al de wereld die nu op de helft van het Feyenoord de bal heeft. Naar rechts, ja daar is ruimte voor Van der Wiel, Van der Wiel. Met de voorzet richt die tweede paal. Mooi voorzet. weggekomen door Leerdam. En dan is het Eriksen die probeert de bal te heroveren. Dat lukt niet. bal weggetrapt en komt voor de voeten van Bakal. Die heeft net iets te veel moeite met die bal. Net iets te veel ruzie. Zodat Ajax kan overnemen met Theo Jansen. Theo Jansen buitenkant links probeert Sulemani te bereiken. Lukt niet omdat er iemand van, van Feyenoord, in dit geval Leerdam, tussen zit. Die de bal terugspeelt op zijn eigen keeper. Maar dat mocht in dit geval. De uitgooi van Mulder is niet echt prettig richting Bakal. Bal over de zijlijn, bal bezit Ajax. Het is de tweede keer hè, dat uh, Mulder ervoor zorgt... dat eigenlijk op een moment dat dat helemaal niet nodig is... Feyenoord op een uh, raar moment balverlies leidt. En je zag nu weer Ronald Koeman eigenlijk hoofdschuddend op de bank zitten... van ja, dit is toch allemaal niet nodig. Ik neem aan dat Patrick Lodewijk de keeperstrainer van uh, Feyenoord... dat straks nog wel tegen Mulder zal zeggen... hij is nog jong, moet nog veel leren... maar moet wel zijn mannetje staan inmiddels... na zo'n lange tijd in uh, de Feyenoord-goal. Zal de mening zijn van uh, de doelman of de keeper... En de, de trainer ook van, van Feyenoord, Ronald Koeman, die nu toeziet dat Ajax een vrije trap krijgt. Uh, nou, waar is het? Ja, bij de linkerpunt van het strafschopgebied. Metertje of 5-6 daar vandaan. Aan de linkerkant dus. Daar staan twee man achter. Logischerwijs Theo Jansen en die andere is Eriksen. Wordt een drie-, man's muurtje geformeerd door Feyenoord. En voor de rest staan alle koppers van Ajax wel een beetje in het strafschopgebied. En dat zijn natuurlijk de centrale verdedigers voor Tongen en al Die kunnen dat heel goed. Maar ook zien de jongens een goede kopper. Die staan zo'n beetje op één rijtje in de buurt van de penalty stip. En daar komt de vrije trap. Ik uh, neem aan dat het Eriksen wordt. Want vanaf die kant is het de uh, beste vrije trap voor een rechtsbener. Inderdaad, Eriksen brengt de bal in. Maar weer goed... Uh... Gekopt, weggekopt door Feyenoord. Wel ten koste van een hoekschop. Maar het gevaar is wat dat betreft even geleken. En nu mag Theo Jansen zich gaan melden om de bal te gaan trappen. Komt de Koppers die zojuist het fort nog bewaakt achterin. Mag mee naar voren komen. Ook hij kan aardig koppen. Dat hebben we gezien. En nu gaat Jansen de bal nemen met het linkerbeen vanaf de rechterkant. Dus Kion Fernandez die uh, notabene de bal over zijn eigen achterlijn kopte. Daar komt uh, Jansen bal bij de eerste. Paul Mulder zit mis en daar is de inzet van al de wereld die naast gaat. Ja, zo uh, ontsnapt uh, Feyenoord en krijgt Ajax weer uit een uh, spelmoment, een spelhervatting, weer uit een corner. Een grote kans in deze wedstrijd. Nu zweeft Mulder wel door dat zarsopgebied en kan al de wereld. Misschien schrikt hij er zelfs wel van dat hij uiteindelijk nog zijn hoofd tegen de bal krijgt. Niet de juiste richting meegeven aan het, aan het leer. En gaat hij naast de goal van, van Feyenoord. Erwin Mulder gaat zijn tijd nemen. Ziet ook op de klok dat er nog 4,5 minuten spelen is. Tot aan de rust. Er is weinig reden om er extra tijd bij te tellen. Lange bal van Mulder. Die terechtkomt op de helft van Ajax. Doorgekopt door Bakal. En dan van de wiel. Anita en dan moet Ajax dit toch verder oplossen. Ja. Of gaat Bakal. Nee, Bakal maakt een overtreding. En de vrije trap snel genomen door Ajax via Eriksen bij Van der Wiel. Van der Wiel bijna gevaarlijk terugspelend op Vermeer. En Vermeer moet de bal dan snel uit zijn strafschopgebied wegwerken richting de linkerkant. Dat is Koppers die de bal goed onder controle krijgt. En hem uh, uh, safe en veilig, dus in de voeten van Jan Vertongen brengt. Vertongen kijkt uh, om zich heen. Maar hij speelt de bal laag tegen Cabral aan. En dan kan er overgenomen worden door Feyenoord. Mooi balletje de diepte in uh, op Cabral. Cabral in het Cabral bal voor. Fernandes probeert het, of uh, Bekal probeert het achter het standbeen te doen. Bal uh, wordt gemist. Maar Schaken, Schaken schiet tegen Van der Wiel aan. En uh, LMA die probeert het dan weer. Maar dan is het Vertongen die ertussen zit. Schiet de bal tegen de billen van LMA die op. En dan heeft Feyenoord. Weer balbezit. Goh, wat is Ajax in paniek, Zegt, krijgt die bal daar uh, niet weg. Omdat het continu maar onder druk wordt gezet door uh, die Feyenoorders. Nu het balbezit voor Bakal in de as van het veld. 1 op 1. Fernandes weggestuurd. Fernandes staat buiten spel. En uiteindelijk pakt Vermeer weer de inzet van Fernandes in buitenspelpositie. Dat doet hij al voor de tweede keer. Wat dat betreft uh, wordt er geen doelpunt gegund door Kenneth Vermeer. En een van de tegenstanders, zelfs al is de vlag al omhoog gegaan. Dan nog wil de keeper uh, zijn nul houden. Gewoon het goede gevoel overhouden. En dat lukte Kenneth Vermeer. Het was overigens wel buitenspel voor uh, Fernandes. Nu Ajax met Soleimani. Gezocht op de helft van Ajax. Onschadelijk gemaakt door Ron Vlaar. Wel over de zijlijn en Soleimani gaat gooien. Toch al met al de eerste helft overziend. Na 42,5 minuut is Ajax in uh, balbezit uh, met Boerrichter. Boerrichter probeert er langs te gaan bij Leerdam. Doet dat goed, brengt de bal voor het doel. Maar er staat niemand van Ajax. Het was echt een perfecte voorzet als daar iemand had gestaan. En je verwacht daar wel een uh, Sim de Jong of uh, mogelijk een Soleimani. Maar geen van beiden was aanwezig. Als je dan terugkijkt naar de eerste uh, helft... Met nog twee minuten te gaan. Is het opvallend dat Feyenoord toch meer kansen, echte uitgespeelde kansen heeft gehad. Dan Ajax allebei een keer bal op de lat. En een paar goede mogelijkheden van bijvoorbeeld Schaken en van Cabral. Maar nu is Feyenoord weer, of Ajax weer in de aanval met Siem de Jong. Bal wordt een beetje hoog gehouden. En dan moet Bakal het duel winnen. Doet hij ook. En El Amadi goed spelend in die eerste helft. Wat een bal zegt. Oh, het is jammer dat Schaken buitenspel staat. Want hij paast de bal de diepte in. Achter het standbeen langs richting Schaken. Maar Schaken staat buitenspel. Vrij trap voor. Ajax. Ik vraag me altijd af hoe kom je er nou bij terwijl 0-0 staat met nog anderhalve minuut tot aan de rust om zo'n paas te geven achter het standbeen langs met heel veel risico terwijl toch uh, concentratie gewenst is. Het is leuk voor het publiek want wij hebben het er even over. Maar of het nou heel veel bewondering oogst bij een coach die gewoon wil winnen en wil dat je op safe gaat dat vraag ik me af. Het is leuk bij uh, 4-0 maar het uh, tekent misschien ook wel een beetje de artiest uh, Karim El Amadi dat hij ondanks dat hij keihard werkt vandaag op dat middenveld... ook wil laten zien dat hij een uitstekende voetballer is... voor het oog van al die camera's vandaag. Nog een minuutje tot aan de rust. Een lange bal van Vermeer komt terecht op het hoofd van Leerdam. Dus niet bij Boerrichter, maar wel opgevangen door Jansen. In de as dan vervolgens de jong gevonden. Boerrichter wegsturen aan de linkerkant. Bal is te hard van de jong. Eindstation heette Erwin Mulder. We gaan dus richting de rust. Nog een minuutje bij een 0-0 stand. Als we de kansen naast elkaar leggen... dan valt de balans uit in het voordeel van de Rotterdammers. Maar juist eigenlijk in deze fase Zie je toch dat Feyenoord uh, moet toestaan dat Ajax zich wat meer meldt op de helft van, uh, van Feyenoord. Dat Ajax toch wel een beetje onder die druk uit probeert te komen. Ja, nog een uh, halve minuut te gaan. En ik denk niet dat er veel tijd bij zal komen. Want het is een sportieve wedstrijd. Uh, vooralsnog één gele kaart voor al de wereld als er geschoten wordt door Sim de Jong. En via de billen. Van uh, Stefan de Vrij gaat de bal over de achterlijn. Gaan we nog één mogelijkheid krijgen. Misschien wel een kans voor Ajax uit de vijfde hoekschop in de eerste helft. Voor Ajax drie voor Feyenoord. 0-0 uh, de stand. En Theo Jansen vanaf de rechterkant in de slotseconden van de eerste helft. En de eerste helft zal één minuut langer duren. Alle bal op Theo. Het spandoek hangt ongeveer schuin achter Theo Jansen. Maar nu moet Theo Jansen zelf eens een doel zoeken. Om de bal neer te leggen. Dan komt die bal bij de eerste paal. Ja, dat is gevaarlijk. Want daar staat Erwin Mulder niet. Daar staat wel Jordi Klaasie. Die de bal dan wegwerkt. Daar is Ajax met Eriksen. In uh, de gelegenheid gesteld door Anita. Maar omdat El Amadi daar in de buurt loopt. Moet Anita weer worden aangespeeld. Op eigen helft, notabene. Samen met Gregory van der Wiel. Dan is er druk van Bakal. Waardoor Van der Wiel eigenlijk de bal ook niet voorwaarts kan plaatsen. En voor tongen zich dan maar kop melden. Maar nog altijd op de. De helft van Ajax, een meter of drie voor de middellijn. Ook weer Anita gevonden. Daar gaat uh, Fernandes jagen. Daar is hij net nog toe aangemoedigd door assistentcoach uh, Van Gastel. Die nog eventjes uh, sprak met uh, Fernandes. Nou, nu al de wereld, dan maar een lange bal. Bedoeld voor Siem de Jong. Maar die komt er niet, die bal. Omdat Martens in die zijn nek uitsteekt en die bal over de zijlijn komt. De ene minuut extra tijd die uh, bijgetrokken zou worden is voorbij. en nee, Hij sluit wel, maar zegt dat, de bal, dat er nog een andere bal in het veld lag. Dus moet van de wiel de bal opnieuw gaan gooien. En dan zal Nijhuis afsluiten voor de eerste helft. Dat doet hij nu. Een eerste helft die we afsluiten met 0-0 Ajax, Feyenoord. Interessante eerste helft. Met wat mogelijkheden en met wat kansen. En zoals Ronald zei, iets meer kansen voor Feyenoord. Maar de ruststand bij Ajax, Feyenoord, de klassieker, is 0-0. Andy Houtkamp en Ronald van der Geer. Zometeen de tweede helft. En we gaan ook praten hier in de studio in de rust met Hans van Lozenoord... over de dood van de Italiaan Marco Simoncelli. Hij overleed na een zware crash op het circuit van Sepang in Maleisië. Eerst het uitgestelde NOS-journaal van 1 uur. Vandaag maak ik een echte Husky-safari. Te gek! Wat zou jij doen met één dag extra wintersportvakantie in Oostenrijk?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 Eva de Jong. Goedemiddag, explosief aan flitspaal. Drie gewonden. Libië viert de officiële vrijheid. En Tunesië naar de stembus. Het weer, het is zonnig en droog najaarsweer. Er staat een matige Zuidoostenwind. En het wordt 11 graden in Groningen tot 14 in Limburg en Zeeland. Ook morgen volop zon, maar wat meer wind. En dinsdag wordt het bewolkt en gaat het regenen.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 En dat zie je eigenlijk bijna niet, hè? Nee, je ziet het uh, haast niet. Uh, ik heb ook nog een foto waar, waar de EOD'er dan ook op, uh, op de ladder staat uh, en omhoog gaat. Om uh, het explosief van dichtbij uh, te bekijken, zeg maar. Want het is een soort staafje wat er aan hangt. Ja, een soort staaf uh, met, met tape vastgemaakt uh, aan de paal.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 Maar achteraf is gebleken dat er de Nexos iets wat, wat vastgebonden was aan de flitspaal. Dus ja goed, uh, je schrikt wel. En we weten inmiddels dat het volgens de politie gaat om een zelfgemaakte bom. Dit is het NOS Journaal met Ewout de Jong. De Europese regeringsleiders overleggen vandaag in Brussel... over een oplossing voor de schuldencrisis. Niemand had rekening met een doorbraak... omdat met name Duitsland en Frankrijk het op belangrijke punten oneens zijn. Het gaat om versterking van het noodfonds, herkapitalisatie van de banken... en het afschrijven van Griekse schulden. Vermoedelijk worden op z'n vroegst komende woensdag... op een vervolgtop knopen doorgehakt. Niet alleen Griekenland is in nood. Ook landen als Italië, Spanje, Portugal en Ierland... kampen met grote problemen. wordt dat de crisis onbeheer als de regeringsleiders niet met overtuigende maatregelen komen. De overgangsraad in Libië zal vandaag de officiële bevrijding van het land uitroepen. En in Benghazi is reizend verslaggever Lex Runderkamp. Lex, wat verandert er nu feitelijk? Nou ja, ik denk dat niet vandaag meteen het leven van alle Libiërs zal uh, veranderen. Het is, is toch vooral een politiek moment... Er wordt vanaf nu een raad gevormd uit alle partijen uit het land, alle fracties in het land. Iedereen die met elkaar misschien potentieel zelfs ruzie zou kunnen krijgen. Die gaan allemaal bij elkaar zitten om uh, het eens te worden over een grondwet op basis van die grondwet kunnen dan verkiezingen worden uitgeschreven. En kan er een nieuwe leider, een nieuwe regering, gekozen worden. Ze hebben al aangekondigd dat dat proces ongeveer acht maanden gaat duren. Dus het is buitengewoon gewoon belangrijk wat er vandaag gebeurt. Maar in het gewone leven van iedereen zal er niet veel van te merken zijn. Want ja, de problemen met water en elektriciteit die zijn er nog steeds. Het vuilnis wordt niet overal opgehaald. En ik denk dat die nieuwe leiders dat vooral uh, moeten gaan doen de komende tijd. En waarnemend premier Djibril had al aangekondigd dat hij zijn functie zou neerleggen. Wie volgt hem op? Nou, ik heb zelf nog geen enkele goede naam gehoord van iemand die met enige zekerheid hem zal opvolgen. Uh, er wordt hier vooral, die, die, die start die hij nu gaat zetten, wordt vooral gezien als een, een uiting van zeer politiek correct gedrag. Hij heeft toen hij uh, zeg maar de macht naar zich toe haalde... Bij het begin van de revolutie gezegd... ...jongens, ik ga de leiding op mij nemen... ...maar ik, hou, uh, ik, ge, ik sta hem weer af op het moment dat het land volledig onder onze controle is. Uh, daar heeft hij uh, niet lang voor over geaarzeld. Hij heeft uh, een aantal dagen geleden herhaald dat hij op korte termijn wil aftreden... ...omdat hij vindt dat het land zeker vanaf vandaag onder controle is van, van de tijdelijke overgangsraad. Dus hij gaat vertrekken, waarschijnlijk vanmiddag al. Wie hem zal opvolgen, ik durf het niet te zeggen. Oké, okay, nou was het de afgelopen dagen al feest in Libië. Uh, vandaag weer uh, iedereen aan het feesten? Ja, het, het, het feest hier... Ik ben nu twee dagen in Benghazi. En het is uh, gisteravond, het was het was diep in de nacht... werd er uh, toeterend rondgereden en luidruchtig gefeest. We zijn de straat op gegaan en hebben gezien. Ja, prachtig. Er zitten hele kleine kinderen met enorm geverfde gezichtjes... met een revolutionaire vlag. Uh, heel veel vrouwen ook in de auto... Iedereen is zeer uitgelaten. En ja, aangezien het vandaag een officiële feestdag is... neem ik aan dat wij vanavond daar weer uh, tussen zullen staan. Oké. Okay. Lex Runderkamp, dank Dan is er nog meer nieuws uit Libië. De autopsie op het lichaam van de voormalige leider Gaddafi... is vannacht afgerond. En volgens de artsen is hij inderdaad overleden aan een schotwond.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 Ben Ali was 23 jaar aan de macht. Zijn afzetting in januari geldt als het begin van de Arabische lente. De nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. In voorschoten zijn drie mensen gewond geraakt bij het onschadelijk maken van een explosief. De bom zat vast aan een flitspaal. En Libië viert feest. Vandaag verklaarde de Nationale Overgangsraad het land officieel bevrijd. En Tunesiërs gaan naar de stembus voor het eerst sinds de val van voormalig president Ben Ali. Ben Ali. Het is bijna twee minuten voor half twee. We zijn er al sinds kwart over twaalf met langs de lijn. Dat we natuurlijk verslag doen van de wedstrijd uit de Amsterdam Arena. ajax Feyenoord, De ruststand is daar 0-0. Niemand op het veld te zien nog hoog tijd om te gaan praten over motorsport. Ja, je hoort het zojuist al in het NOS-journaal. Tragisch ongeluk vanochtend in de MotoGP-klasse. Italiaan Marco Simoncelli overleed aan een zware crash... op het circuit van Sepang in Maleisië. Als verlozen hoort heeft die wedstrijd gevolgd. Hans, wat is er precies gebeurd? Uh, in de tweede ronde is Simon Shelley de controle over zijn motor kwijtgeraakt. De machine brak weg. Hij probeerde de motor nog terug te pakken. Lag daarbij schuin half op de grond met zijn knie. De motor bleef draaien. En daardoor kon hij precies in de baan van Colin Edwards en Valentino Rossi. Edwards raakte Simon Shelley. Uh, Rossi raakte hem ook nog heel licht, maar kon wel verder rijden. Maar de klap was uh, ongelooflijk dramatisch. Uh, tijdens die crash uh, verloor Simon Shelley de helm. Hij bleef op de baan liggen. Na de hand hebben ze hem nog naar het ziekenhuis op het circuit gebracht. Eerste hulp geboden daar. En uh, helaas mocht dat uh, niet meer helpen. Hij is aan de gevolgen van deze valpartij overleden. Wedstrijd meteen afgelast. Wat voor mens was Simoncelli? Uh, Simoncelli was een, uh, een, een vrolijke, wat, wat soms wat onbesuisde uh, wilde brast. Hij uh, werd bekend uh, doordat uh, hij in de MotoGP toch uh, redelijk tekeer ging. Met name aan het begin van het seizoen een aantal valpartijen gehad. Maar de laatste tijd ging het juist heel goed met hem. Hij pakte zijn eerste podiumplek in Tsjechië. Werd vorige week tweede in Australië. Zijn uh, beste resultaat tot nu toe in de MotoGP. Hij begon eigenlijk steeds beter te rijden. Ja, en nou is eigenlijk het, het, het, het typische. Hij uh, is wereldkampioen geweest in de 250 cc klasse klasse bene op dit circuit, wat hem zo goed heeft gedaan. Ja, het circuit is ook hier geen, geen oorzaak van van deze valpartij. Het is een, een, een, een, een uiterst vervelend raceongeluk... dat in feite op ieder circuit had kunnen gebeuren. En nu is Simon Celli daar het, het slachtoffer van geworden. Het grootste gevaar altijd in de motorsport is... als je valt, dat je of door je eigen machine wordt geraakt... of daarna door een andere coureur. Want die circuits zijn alleen maar veiliger geworden. Er zijn overal uitloopzones. En over het algemeen gebeuren daar de ernstige ongelukken niet. Ja, die helm, hoe kan die eigenlijk loslaten? Nou die helm die mag eigenlijk niet loslaten, maar als je onder een, een, een bepaalde hoek een hele grote harde klap maakt tegen de onderkant van de helm, vlak bij de kin van de coureur bij wijze van spreken of tegen de zijkant van het hoofd. Ja, dan kan er natuurlijk van alles gebeuren, want er komen enorme krachten vrij. Maar ook die kinbandjes, alles is getest. Die helmen zijn, uh, dat zijn echt de beste helmen waar normaal gesproken die coureurs mee rijden. Maar uh, ja, onder bepaalde omstandigheden kunnen ze toch van het hoofd afgereden worden. En dat is wel eens vaker gebeurd in het verleden. En die motorsport met die snelheden, uh, dodelijke ongelukken. Ze zijn bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uh, wat, was, wat waren de meest recente, Hans? De meest recente was vorig jaar in de Moto2-klas... op het circuit van Misano de Japanse Tomizawa. En uh, de laatste coureur in de MotoGP was ook in Japan... was Daichiro Kato op het circuit van Suzuka. Ja. En wat betekent dit nou voor de motorsport... dat dit nu weer gebeurt met zelfs zo'n grote coureur? Ah, dit is een hele zware slag voor de motorwereld. Uh, er is de laatste jaren voortdurend aan de veiligheid gewerkt. Er zijn uiteraard regelmatig valpartijen... maar over het algemeen lopen die goed af. Of er zijn wat uh, lichamelijke blessures... maar dodelijke ongevallen uh, komen helemaal niet vaak meer voor. En uh, dit is een, een gigantische klap. Uh, Simon Shelley was slechts 24 jaar oud. Had een nieuw contract van Honda voor 2012. Werd toch een beetje beschouwd als de, de jeune premier van de, van de MotoGP-klasse. Waar we toch mensen als Colin Edwards en, en uh, Capirossi aan het einde van dit jaar hun carrière zien afsluiten. En ja, Simon Shelley was wel een jongen van de toekomst. En die toekomst is nu uh, keihard afgesneden. Ja, nou is Italië een ontzettend sportland. We zagen al voorafgaand aan de wedstrijd tussen AC Milan en Lecce... dat er een minuut stilte in acht werd genomen. Is er al gereageerd vanuit de motorsport op het overlijden van Simoncelli? Nou, de eerste reactie kwam eigenlijk al op het circuit. Daar zag je de, de coureurs met verslagenheid reageren. De, de, de collega's van Simoncelli. Ook dat de wedstrijd werd afgelast. Dat is uh, iets wat bijna nooit gebeurt in de motorwereld. Uh, uh, ja, de, de verslagenheid is groot en de reacties zullen zeker loskomen. Het trieste feit doet zich voor dat teambaas Fausto Cresini de teambaas van Simoncelli ook de teambaas was van Daiji Kato. Dus een dubbelharde klap voor deze mensen. Tot slot Hans, ja, het klinkt heel raar... maar er is daarvoor ook nog gereden in de 125cc en de Moto2. Wat valt daar nog over te melden? Daar valt over te melden dat er geen beslissingen zijn gevallen. Die wedstrijden gaan door tot over 14 dagen. Stefan Bradel, Moto2. En Nicolas Terol in 125 blijven de grootste kanshebbers. Hans van Loosnoor, dankjewel over de dood van de Italiaan Marco Simoncelli op het circuit van Sepang in Maleisië. En vanuit de motorsport gaan wij weer verder met het vaderlandse voetbal. Ajax en Feyenoord zijn teruggekeerd op het veld in de arena. En nou, ze hebben redelijk wat te bespreken gehad, denk ik, zo in de rust. Andy en Ronald. Ja, er is uh, met name denk ik aan, uh, aan Ajaxzijde wel wat uh, kritiek geweest van uh, Frank de Boer op zijn manschappen, omdat Ajax eigenlijk onder maat speelt. En hoort als je kijkt naar uh, hoe de ploeg de afgelopen weken heeft gepresteerd, eigenlijk het maximale heeft gehad uit, uh, gehaald uit de doelstelling. Namelijk druk zetten, Ajax het lastig maken en kansen creëren. Wat dat betreft oké, okay. ook daar zullen er nog wel eens wat momentjes zijn geweest die uh, de aandacht vroegen. Maar van Ajax, dat aardig begon trouwens aan de wedstrijd. Maar na 10 minuten het meest dominante wel aan Feyenoord moest laten. Omdat Feyenoord gewoon heel vroeg druk zette. En Ajax geen moment via het middenveld in de combinatie kon komen. Laat staan dat het al gewoon voetbal op de helft van de tegenstander. Dan zal het nu toch echt anders moeten. De Vrij met de lange bal. Want we zijn inmiddels begonnen aan de tweede helft. Het eindstation Kenneth Vermeer. Daarmee overigens noemen we een Ajax niet. Die wel een prima prestatie leverde in de eerste 45 minuten. Ongewijzigde elftallen aan het begin van de tweede helft. Alleen Lukaki. De Luke Koki, moet ik zeggen, bij Ajax is aan het warmlopen. En balbezit is voor Feyenoord. Wederom. Dat toch opvallend sterk speelt in de arena. Zeker als je het vorig seizoen in oogenschouw neemt. Een heel matig seizoen. Mager seizoen ook. En ja, er werd toch wel gekscherend gezegd. Als PSV vorig jaar met 10-0 kan winnen van. Dit Feyenoord, dan moet eigenlijk dat ook kunnen, maar ook Ajax speelt nu even niet lekker van de wiel. Gaat weer in de fout, wordt dan even vastgehouden door Schaken, maar wordt niet voor gefloten. En dan kan Schaken overnemen, doet dat goed. Klaas, goede eerste helft gespeeld, probeert de bal op Bakal te spelen. Bakal, terug naar Martins Indy. Martins Indy eh, kijken, even de bal bij zich houden en dan de diepte bij Bakal vinden. Het is uh, al eerder in de wedstrijd gebeurd dat een uh, verdediger door een, uh, ja, een uittrap of een uitgooi van een uh, keeper wat in de problemen wordt gebracht. Dat gebeurde nu net bij Van der Wiel en uh, Schaken. Direct fel op de huid gezeten. Ja, Schaken weet natuurlijk ook hoe Van der Wiel op dit moment uh, in zijn vel zit. Dat hij gewoon de ruimte en de tijd nodig heeft. En als je hem dan lastig maakt, dat heeft Schaak inmiddels wel geleerd in de eerste 45 minuten, dan kan je van daaruit misschien wel gaan voetballen. Het kon net wel, uiteindelijk werd de balverlies geleden omdat Anita goed ingreep. man die dus speelt als controleur op het middenveld, die eigenlijk toch alles speelde ondanks dat hij geen vaste waarde is in het elftal van Ajax. Nu aan Frank de Boer moet laten zien dat hij op deze positie prima uit de voeten kan en op die manier misschien wel 1-0 uit het elftal kan verdrijven. Hij is in elk geval nadrukkelijk aanwezig. Maar weet het eigenlijk ook niet zo kort voor zijn defensie spelend. wat hij aan moet. Met het vele balbezit wat hij heeft in deze wedstrijd nu weer. Al de wereld kijkt en zoekt. Maar echt veel beweging is er niet. En de jong wordt dan lang gezocht. Maar makkelijk afgetroefd door Stefan de Vrij. Die dan nog wat om zijn as draait. Dat doet volgens Kerry Amadi ook. Speelt klaas aan. En Klaasie verplaatst naar Cabral. Cabral nu aan de rechterkant met tegenover zich. Koppers gaat naar binnen. Cabral Cabral nog altijd in balbezit. Zoeken aan de linkerkant naar Schaken. Wordt Vonden. Schaken met het hoofd probeert de bal stil te leggen. Maar dan weer slecht uitverdedigen van de wiel. Ja, Dat maakt het ook niet makkelijker voor de middenvelders. Want die moeten zo opletten als Van de Wiel bal bezit heeft. Als Schaken er langs gaat. Schaken gaat er langs. Moet hem terugleggen. Doet dat ook. Maar bereikt Fernandes niet. En zo is de eerste mogelijkheid in de tweede helft alweer voor Feyenoord. En dat allemaal na die ja, toch weer fout van Gregory van de Wiel achterin. En ik zeg het al, ja, dan moet je als middenvelder eigenlijk daar ook zo enorm op gaan letten. Als uh, nu er opgelet moet worden door ver, uh, de Vrij die dat uh, goed doet. De instormende Eriksen ontwijkt en de aanval kan opzetten. Wilde ik zeggen, via de linkerkant. Maar dan had Schaken een meter of drie groot moeten zijn. Nu gaat de bal over de zijlijn. Was het ook nog buitenspel. Je ziet ook dat het meespelen van Siem de Jong in de spits toch een soort noodverband is. Je ziet dat uh, hij niet het aanspeelpunt is dat Eriksen misschien wel in deze wedstrijd nodig heeft. En hij is ook niet de spits die Ajax nodig heeft. Want met voorzetten in met name het eerste kwartier toch van Boerrichter. En uh, een keer van uh, Soleimani gaf hij niet thuis. Terwijl een echte spits, en dat is uh, Boelekin bijvoorbeeld. Naar de eerste paal zou zijn gekomen om daar in elk geval voet of hoofd tegen de bal te zetten. Maar met name dat uh, aanspeelpuntaspect ontbreekt. En niet voor niets dat Frank de Boer inmiddels al heeft besloten om uh, Boelikin te laten voorn. beginnen aan uh, de warming-up. Hij uh, loopt inmiddels langs de zijlijn en zal ongetwijfeld straks komen. We spelen 3,5 minuut in de tweede helft. De stand is nog 0-0. Op zit voor Ajax, Boerrichter en Jansen. Ja, want dan is het weer Boerrichter die afgelopen week zijn eerste Europese doelpunt maakte voor Ajax. In die wedstrijd tegen het Zagreb, een, een belangrijke ook en een mooie. Maar Boerrichter kan ook vandaag niet echt het verschil maken als Elamadi die dat wel doet voor Feyenoord de bal weer heeft. En hem goed meegeeft aan Bakal. Bakal meteen doorspelend proberen in ieder geval... Uh, richting Fernandes, maar daar zit Jan Vertongen tussen, terwijl er twee ballen in het veld zijn. En dat is nog altijd één te veel. Eentje wordt er nu ook uitgehaald. En dan mag Feyenoord weer gaan gooien aan de rechterkant van het veld. Doet Leer dan dat uh, redelijk op zijn uh, dode akkertje. Natuurlijk zou Feyenoord het mooi vinden om na vandaag ook nog boven Ajax te staan. En een gelijkspel zou daarvoor zorgen. En uh, ook de overwinning... Gezien het spel zou het zomaar kunnen, maar dan moet er wel gescoord worden. Balbezit voor Fernandes aan de rechterkant. Fernandes dreigend richting uh, Koppers. Nou, speelt dan uiteindelijk in de as van het veld Cabral aan. Die gaat de combinatie zoeken met uh, schaken. Dat is doorzien door al de wereld. Het snelle uitverdedigen van de Belg is zodanig snel dat er, uh, dat er geen zorgvuldigheid in zit. Hij speelt de bal wel naar de rechterkant, maar er staat niemand. En ten tweede... Is die bal zo hard dat hij gewoon over de zijlijn gaat. Tot onvrede toch ook wel van het publiek. Dat wat rustig op de plek zit in afwachting van datgene. Dat het elftal van Frank de Boer in de tweede helft nog kan brengen. Maar wat vooral opvalt is toch dat Feyenoord net als in de eerste helft. Als er al persoonlijke duels zijn. Feyenoord eigenlijk alle duels wint. En dus als echte mannen acteert hier in de Amsterdam Arena. Terwijl die van Ajax toch wat schuchter zijn. En eigenlijk niet durven. Niet durven wat ze wel moeten doen, willen ze hier nog echt een wedstrijd van maken. Maar goed, wat niet is, kan nog komen. Wat ook een constatering is, dat het spel van Feyenoord en ook van een hoop energie vergt. En hoe lang kun je dit volhouden? Balbezit is er voor Clatie, zij het voor Even. Ingeleverd bij Boerrichter. Maar Boerrichter levert weer in bij Klasie. Clatie naar El Amadi. Twee goede spelers op dat middenveld bij uh, Feyenoord, als de bal de diepte in wordt gespeeld naar Cabral. Misschien hoorde u een minuutje geleden een fluitconcertje van het ajax publiek Dat is opvallend, want weer leverde van de wiel de bal in. En uh, toen vond men het toch een beetje genoeg en begon men te fluiten richting van de wiel. Die toch al niet al te veel vertrouwen heeft, zacht gezegd, in het uh, team van Ajax. Bij het Nederlands al het goed doet als restback, Maar een uh, slecht seizoen tot nu toe doormaakt bij Ajax. En uh, dat zal zeker na vandaag ook niet uh, veel beter zijn. Als Theo Jansen de bal heeft en ook de bal kwijtraakt. Weer door El Amadi. Schaken heeft de bal, wordt achtervolgd door Jansen. En Schaken heeft nog altijd de bal. Kan hem eventueel naar Klaasje spelen. En doet dat ook. En doet dat uitstekend. Maar Klaasje laat de bal van de voet springen. Herstelt. Dat zelf via Vlaar en uh, Br uh, Bruno Martins die is het balbezit voor Erwin Mulder. Ja, hij heeft steeds een stapje te laat. Zelfs als Clasie uh, balverlies uh, dreigt te leiden, dan nog kan hij het herstellen. Omdat hij gewoon wat agressiever is dan zijn directe tegenstander. Bakal met uh, schaken aan de linkerkant. Bal gaat terug naar Klaas. -y. Twee, drie meter over de middenlijn. Driehoekje waar Bruno Martinsini in die ook al bij betrokken wordt. Dan kan Cabral vanaf de linkerkant de as in. Combinatie zoeken met Fernandes. Die dus tot zijn eigen vreugde mag spelen. Vervolgens wegdraait van Furnen naar En Furnen naar steekt het been uit. Komt er een vrije trap aan voor Feyenoord. Omdat Nijhuis, die actie van de controleur op het middenveld van Ajax... bestraft met een vrije trap. bal ligt recht voor de goal van Ajax. Waar Kenneth Vermeer inmiddels al staat te zwaaien en te smeken... om een muur die geformeerd moet gaan worden van vier, vijf ajax Feyenoord kan dit gaan doen. Cabral met gevoel. Of is het Ron Vlaar die dit in één keer recht richting de ajax gaat doen? Nou, het zou me niet verbazen als het uh, Vlaar is met een, uh, een vlammend schot. Cabral staat er ook lekker bij, maar het is zo voor keeper een, uh, een lastige plek. Recht voor hem. Uh, ja, ik zie al een hele lange aanloop. En dan gaat die de bal opzij leggen. En dan gaat uh, Vlaar die gaat, uh, enorm knallen. Daar komt die knal. En die knal gaat over het doel. Daar hadden ze vanochtend bij de WK-finale Rugby een moord voor gedaan. Dan was het goed voor drie punten geweest. Nu is het een gewone doeltrap voor Kenneth Vermeer. Die nog altijd zijn doel schoonhoudt zoals het zo mooi heet. Want na 52,5 minuten spelen is ajax Feyenoord nog altijd onbesist 0-0. Er gaan er twee wissels aankomen bij Ajax. Want de eerder genoemde Bulekin gaat inmiddels het trainingspak uittrekken. En dat geldt ook voor Lukoki. Terwijl Ajax nu probeert Sulemani te bereiken. zo In de buurt van het strafselgebied van Feyenoord. Daar zit de vrij tussen. Maar daar is Ajax weer. Met Boerrichter aan de linkerkant. In één keer in voorzet. Die over Sim de Jong heen gaat. het dan in een soort niemandsland beland. Aan de Feyenoord's linkerkant. Daar staat helemaal niemand van Ajax. Daar zou je misschien wel Soleimani verwachten. Maar die stond daar niet. Bal vervolgens door Bruno Martinez Die naar voren gespeeld. Maar nu wel ingeleverd bij Ajax. Van de wiel met een risicovolle bal in de as van het veld. Waar Vertongen zich dan echt moet inspannen. Om balbezit te houden. In, met in de buurt El Amadi en Bakal. Nou uiteindelijk heeft Vertongen het geluk dat er een overtreding op hem gemaakt wordt. Waardoor Ajax een vrije trap krijgt. Maar weer een risicovolle bal van Gregory. Van der Wiel, die daar toch een beetje gewoonte van dreigt te gaan maken zo in de afgelopen weken. Vrij trappen is inmiddels genomen. Het zoeken naar Boerrichter niet gevonden, want Leerdam zit ertussen. Leerdam wel ten koste van een inworp snel genomen. Balbezit van Koppers. Die, uh, uh, laten we zeggen, bevredigend uh, voetbalt in uh, deze wedstrijd als uh, debutant. Het is toch niet niets om in de klassieker te debuteren. Bal bij van der Wiel krijgt zelfs een beetje een fluitconcert als hij nog in balbezit is. Maar speelt hem goed naar Theo Jansen. Jansen met Nijhuis voor zich. Er passeert Nijhuis goed de scheidsrechter omdat Nijhuis een stapje naar achteren deed. En bereikt Boerrichter. Boerrichter tegen zijn tegenstander aan. Maar dat levert geen corner op. Omdat via die tegenstander dan de bal weer tegen Boerrichter aankomt. En de bal over de achterlijn gaat. Een dubbele wissel. Met 7 gaat Soleimani. Het is niet eens dat hij meedeed. Zo weinig balbezit heeft hij gehad. En weinig gedaan in deze wedstrijd. Uh, gaat eruit. En uh, opvallend ook Christian Eriksen. Die naar de kant gaat. Dat betekent dus dat Jodi Lukoki erin komt op het middenveld. En dat uh, voorin, ik denk, uh, Sim de Jong naar de rechterkant gaat. En van de week zei hij toch dat de zijkanten voor hem echt niet uh, prettig zijn om te voetballen. Hij zal het toch moeten gaan doen als Bulikin. In de spits gaat lopen. Aan de linkerkant is Boerrichter. En aan de rechterkant zien we dan Siem de Jong voorin staan. Uh, benieuwd hoe dit uh, uh, gaat lopen. En even kijken waar Lukaku gaat spelen. Rechts op het middenveld. Uh, ja, nogal wat uh, veranderingen in het team van Ajax. Dat betekent maar één ding. Hij is niet tevreden, Frank de Boer. Balbezit voor Bakal. Bakal aan uh, de linkerkant met Gregory van der Wiel. Bakal is er langs. Bakal gaat er op. de zelfs niet in. De bij de eerste paal blijft hij los als Fernandes hem aanraakt. En uiteindelijk Vermeer er niet bij kan. Dan ligt die bal te wachten eigenlijk op iemand die maar zijn voeten tegenaan zet. Het is Jan Vertongen uiteindelijk. Maar die schiet hem dan wel snoeien, snoe, snoe hard over zijn eigen achterlijn. Dus is er een corner aanstaande voor Feyenoord vanaf de linkerkant. Overs gaat als rechter aanvaller spelen. Met Boelikin in de spits. En Siem de Jong zakt dan terug naar de positie op het middenveld van Christian Eriksen. Eigenlijk de positie waar Siem de Jong het liefst speelt. Maar waar hij eigenlijk door de aanwezigheid van Eriksen nauwelijks aan toe komt. De corner komt van Jordi Klaas in de 56 e minuut vanaf de linkerkant. Met het rechterbeen. dus de koppersbeen naar voren. Vlaar komt nu ingelopen. Bal gaat over de keeper heen. Oei oei oei. Wat een kans zeg. Ik dacht dat het leer dan was. Ie, daar stond inderdaad Kelvin Leerdam die echt de mogelijkheid krijgt. Want Vermeer zat er toch uh, flink naast. Wat is er met dit Ajax aan de hand? Ik dacht eigenlijk, na, nou, ja, Vermeer zit er gewoon een meter naast. En Leerdam komt de bal uh, net naast het doel. Van de, wat dat betreft dan, gelukkige Vermeer. Maar wat is er met dit Ajax aan de hand? Het, uh, het loopt voor geen meter. Je zou zeggen, uh, vertrouwen tanken. Dat heeft uh, Ajax in de tweede helft tegen AZ gedaan. In de wedstrijd uit tegen Dynamo Zagreb. Maar dan deze wedstrijd waar het eigenlijk op achterstand had moeten staan. Zeker ook gezien de tweede helft. Waarin Feyenoord ook beter is dan dit Ajax. Elf minuten in de tweede helft. Nog altijd 0-0. Het was ook wel wat uh... Een aantal Ajax er natuurlijk heel eerlijk toegaven na afloop van de wedstrijd tegen hebben. Het is mooi, we hebben goed gespeeld. Maar ja, we vonden Zakerheb er ook niet zo heel erg goed. En nu blijkt toch maar weer dat zo'n uh, ene zwaluw echt geen zomer uh, maakt. En dat dan toch ook de kwaliteit van de zaken heb, zaken heb, als je dat afzet tegen hetgene wat Feyenoord vandaag hier durft te laten zien in de Amsterdam Arena. Dat dat toch geen vergelijking is. En dat als die vergelijking wel wordt gemaakt in het voordeel van de Rotterdammers is nu weg via Bacal. Weggestuurd door Schaken Rassel op gebied legt terug. Dan krijgt Cabral de gelegenheid om aan te nemen in de as van het veld. De bal naar de linkerkant te leggen Bruno Martens Indy met een voorzet die aan iedereen voorbij gaat en ook over de achterlijn gaat. Nou dat nog niet eens. Want dan rent Fernandes achteraan en pakt hij hem weer op aan de rechterkant. Het lijkt wel alsof ze ook meer inzet hebben. We gaan achter elke bal aan. Hebben elk duel gewonnen, elk duel gewonnen. Ongelooflijk, uh, Stefan de Vrij heeft de bal uh, breed gespeeld. Ja, dit was echt zo'n voorbeeld. Van Ajax dacht iedereen die bal gaat over de achterlijn, we gaan er ook maar niet achteraan. En dan denkt Fernandes, die weet dat hij nog net binnen blijft. En dat lukt ook. En dus heeft Feyenoord weer balbezit, maar niet voor lang. Want wordt voor het eerst in balbezit wordt goed verdedigd. ...door Ron Vlaar. En dan kan Ajax toch weer de aanval op gaan zetten via Toby Aldewereld. Een echte spits en twee echte vleugelaanvallers bij Ajax. Het zou uh, kunnen insinueren dat er nu echt gewoon over de vleugel gespeeld gaat worden... ...en er voorzetten, welkom zijn. Op deze manier werd tenslotte ook de belangrijke 2-2 tegen PSV gemaakt. Boerichter Echter komt nu van links naar binnen. Zoekt dan wel de combinatie met uh, Boelikin. Ja, die krijgt een peer van Vlaar. Dan zegt Vlaar wel, ja, ik deed helemaal niets op de rand van het strafselopgebied... ...in de as van het veld. Maar ik denk dat Boelikin niet zomaar naar de grond gaat. En dat hij wel degelijk te maken kreeg met een, met een zet van, van Ron Vlaar. Ja, het is een, ja, hij gaat wel makkelijk naar de grond. Laten we in eerste instantie dan toch een beetje Vlaar gelijk geven. Maar Bulekin is een lepen, slimme spits. Die ziet dat het duel eraan komt. En in elk geval het contact voelt en vervolgens naar de grond gaat. Maar dat er contact is, is duidelijk. En dat het de vrije trap verdient ook. Alleen ik dacht in eerste instantie dat de overtreding van Vlaar wat ernstiger was. Wat blijft staan is een vrije trap voor Ajax op een hele prettige positie. Ja, ik zou bijna zeggen een halve penalty met Theo Jansen in de buurt en Jan Vertongen. Maar ik denk dat dit Jansen klusje wordt. Want Jansen met links precies in de as van het veld... De muur wordt neergezet door Erwin Mulder. Twee man in de muur. Uh, Eén aan de rechterkant van de keeper uitgezien. En dat is boerrichter. Dat betekent maar één ding. Theo Jansen gaat hem nemen. Let maar op. En Jansen kan dit met een mooie krul. Kijken of Mulder op de lijn, een meter voor de lijn, de bal kan stoppen als hij over de muur gaat. Haal op Jansen. Schot Jansen. Doep. Nee. Naast. Oeh, dat scheelt echt centimeters. Centimeters. Ik dacht dat hij hem er net in krulde. Mulder ging naar de goede hoek. En Jansen, het, de handen voor het gezicht. Zo weinig scheelt het of die bal was erin gegaan. Echt links langs de kruising. Het uh, zal een halve meter gescheeld hebben. Feyenoord komt, uh, komt goed weg. Want dit was toch een goede mogelijkheid voor Ajax. Mulder brengt de bal weer in het spel. Ja, het is een goede vrije trap. Die pas briljant wordt op het moment dat hij erin gaat. En dat is niet gebeurd. Nu weer inmiddels van uh, Ajax. Jan Vertongen op Bakal. Vrije trap voor Feyenoord. Op de helft van Ajax. Een meter of tien over de middenlijn. In de as. Nou ja, iets meer naar de rechterkant. Dat vindt tenminste Nijhuis. Heeft dat inmiddels verteld aan Karim El Amadi. Staat achter die bal. Paast hem in de breedte naar Ron Vlaar. En Vlaar, de aanvoerder van Feyenoord. Vervolgens weer met de bal naar de rechterkant. Die niet goed is. Doorzien door koppers. En dan kan Ajax eruit komen met Boelikin. Boelikin draait dan weg. Wordt onder druk gezet. Speelt Jansen aan. Vlak voor zijn eigen strafschopgebied. Gaat naar koppers. zetten gaat door. Aan de rechterkant de Ruben Schaak. En dan levert dat gewoon weer balbezit voor Feyenoord op. Dan loopt het eigenlijk toch dun door de broek en dan kan Feyenoord er uh, vandoor. Met Bakal nu aan de rechterkant met uh, Anita in zijn buurt. Het gaat naar Schaken, die staat aan de rechterzijlijn. Schaken mag zomaar naar binnen lopen. is in strafst Schaken, bal voor. Net niet voor Feyenoord, omdat Vermeer ertussen zit. Maar jongens, jongens, wat is het eh, eenvoudig, kinderlijk eenvoudig, zoals eh, Feyenoord het strafschopgebied mag eh, binnenkomen. De verdediging van Ajax is echt, eh, eh, ja, wat zei Johan Cruijff, geitenkaas? Geitenkaas, ja, ja. Geitenkaas, daar lijkt het op. Cabral mag de hoekschop gaan nemen. De hoekschop voor Feyenoord vanaf de rechterkant met het linkerbeen. Gaat hij uh, doen? Gaat hij niet kort doen? Dat wil Schaken wel, maar die bal komt voor. Vermeer blijft staan, er wordt teruggekopt, er wordt teruggekopt. Vlaar met een schot, dat blijft hangen, de Vrij, en op de paal en de goal.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 De bal wordt namelijk door, um, ja, door, door Cabral getrapt. Teruggekopt bij de tweede paal. Vlaar kan dan schieten. Dat schot wordt geblokt. En dan komt hij voor de voeten van de Vrij. Die mag dan van dichtbij uithalen. En dan staat er nog wel een ARC. Dat is Toby Alderwereld daar op de lijn. Vermeer raakt die bal nog aan. En eigenlijk gaat hij via Vermeer langs Alderwereld die daar op de lijn staat. Het is van dichtbij. Maar het is wel verdiend. Als je kijkt naar de mogelijkheden die er geweest zijn voor Feyenoord in de wedstrijd tot nu toe. Stefan de Vrij na 61 minuten breekt dan de ban. En zet Feyenoord in de Amsterdam Arena op een 1-0 voorsprong uitconcert weer voor Van der Wiel omdat hij de bal vanaf de aftrap terug speelt naar zijn keeper, naar Vermeer. En Ajax publiek wil aanvallen zien, zeker bij een 1-0 achterstand. Nou, dat heeft Vertongen begrepen. Die gaat meteen in de aanval. Speelt de bal op Jansen. Jansen naar buiten, naar Boerichter. Vertongen is doorgelopen, krijgt de bal. Bijna, maar Vlaar zit er met een bijna uitschuifbeen. Tussen. Het uitverdedigen is lastig. Wordt opgevangen door Aldewereld. Aldewereld naar buiten, naar Lukoki. Lukoki in balbezit. Joh. Die Lukoki terug naar Aldewereld. Aldewereld de diepte in naar Bulekin. Bulekin met Vlaar. Bulekin winnaar naar Lukoki in het strafschapgebied. Daar is die duif trouwens ook weer. Die moet uitkijken. Lukoki heeft nog altijd balbezit. Speelt hem naar buiten, naar Van der Wiel. Wat doet Van der Wiel? Kan hij iets goed maken? Dat kan hij als hij de bal goed voorgeeft. En Boerrichter de bal over het doel komt. Ajax lijkt wakker geschud. Ruw wakker geschud. Want Ajax staat 1-0 achter. Na 61 minuten, Stefan de Vrij. Eindelijk een aanval van Ajax op uh, hoog tempo, uitgevoerd en met de nodige zorgvuldigheid. Alleen uh, uiteindelijk dus de kopbal van Boerichter, die nog dook voor de Jong. Want die was daar ook in uh, de buurt over de goal van uh, Erwin Mulder. Die de moutjes maar eens omhoog heeft uh, gedaan en uh, vervolgens een doeltrap gaat nemen. Iedereen heeft weggestuurd. Die bal komt terecht op de helft van Ajax. Daar waar Schaken staat, de bal schamt in de borst van uh, Fernandes. Die gaat vanaf rechts het schaatsopgebied in. Fernandes legt voor. En dan is er niemand van Feyenoord om daar het been tegenaan te zetten. Schaken stond daar wel. Cabral nog vanaf de linkerkant met de voorzet. Weggekopt uit de Doemond door Alder wereld. En dan moet Jansen de rest doen. Achterwaarts koppen richting Lukoku. En dan uh, de, jong, de Jong op het middenveld komt uh, los. En stuurt dan die nieuwe link weg. Lukoki heeft de bal. Brengt hem voor het doel. Leert dan met moeite weggewerkt. En dan weggekopt door Klaasi en El Amadi. Zorgt voor het vervolg, maar niet voor lang als Jan Vertongen, die een lead die naar voren is gaan lopen, zo lijkt het. De bal bij Anita heeft gegeven, Anita Boulikin, maar die raakt de bal kwijt. Kan LMA de bal naar voren brengen, doet dat goed. Want het, nu moet hij hem wippen, Fernandes gaat er langs. En wat doet Nijhuis? Wat doet, dit moet rood zijn. Ja, die gaat rood geven. Hij gaat rood ja, geven, komt inderdaad. Rood aan Vermeer, Vermeer is eruit. Fernandes gaat er langs. Hij wordt geraakt door Kenneth Vermeer. En Vermeer gaat naar de kant met Rood. Ajax met 10 man verder. En weer stond Elamadi aan de basis van deze aanval. Elamadi die de bal de diepte ingeeft. Fernandes gaat er langs. Vermeer raakt Fernandes. Niet hard, niet gemeen. Helemaal niet. Maar het is een doorgebroken speler. En daar staat Rood op. En een vrije trap voor Feyenoord. Dan gaat natuurlijk Jasper Cillessen in het veld komen. En moet er iemand uit bij Ajax. Ik ben benieuwd. Uh, Sillersen uh, is al zijn broekje en, uh, aan het knopen. De veter in zijn broek om de boel goed vast te ja, zetten. En die heeft een part-time contract bij Ajax. Die doet zo'n half uurtje per wedstrijd mee per ja, week. Hè? Vorige week ook al, ja. toen Vermeer geblesseerd uit moest vallen. En daar komt Jasper Sillessen. Die ja, zijn debuut maakt ook in een klassieker. Maar ik denk niet dat hij er heel blij mee is. Want met tien man moet Ajax tegen 11 Feyenoorders verder in deze wedstrijd. Ja, eens kijken wie eruit gaat. Overigens is het wel zo dat uh, nu Vermeer volgende week tegen Roda ook niet bij uh, zal zijn. Of is het de bekerwedstrijd? Wellicht tegen Roda, die hij mag uitzitten. Die zou Sillessen sowieso keeper in het bekertoernooi. Want het is natuurlijk toch altijd nog de vraag: hoe lang blijft Sillessen op die bank zitten? En wanneer wordt hij de eerste keeper van Ajax? Wie, oh, wie gaat eruit? Wiel. Oh, Gregory van der Wiel. Nou, wat die er krijgt ook. En onder gejuich, ja, het stadion nog vocht zo wat als Gregory van der Wiel. International, dames en heren. Speelde een WK-finale. Maar wordt hier onder geluig, gejuich van uh, zijn eigen publiek naar de kant gehaald. Geen respect meer dus. Een verdediger opgeofferd. Keeper Sillessen kan dan uh, in het veld gaan komen. En die uh, mag nog even van Nijhuis de bal voelen. Want het eerste wat we, wat we gaan meemaken is natuurlijk toch een vrije trap. Die Feyenoord mag nemen naar die overtreding van Kenneth Vermeer op de doorgebroken Fernandes. Wat ik daar nog even over wil zeggen, dit is echt een Fernandes-wedstrijd. Wat dat betreft hoeft Koeman misschien helemaal niet zo ongelukkig te zijn met het, uh, het ziektebeeld van uh, Guidetti. Ja, want Fernandes met zijn snelheid heeft zoveel mogelijkheden uh, uh, uh, geschapen. Maar eerst nog even die uh, vrije trap. Cabral kan dit hoor, een viermans muur. Die de ja, tedere delen eh, beschermen. Eh, hopen voor Cabral dat hij ze ook niet raakt. Daar komt die vrije trap in de muur. Maar tegen de borst. Het borst. Van de borst van uh, Boerichter En dan het eerste bal bezit voor Sillessen. Kijken hoe Ajax nu gaat staan. Ik zie niet als rechtsbek, rechtshalf. Ik denk dat hij die hele rechterkant zal moeten gaan vervullen. En uh, dan moet Ajax opboksen met 10 man tegen de helft van We Hebben daarvoor nog 24 minuten. Toen Ajax vorige week tegen AZ met 10 man speelde ging het een stuk beter dan uh, met 11, Omdat dan uiteindelijk uh, alle opdrachten worden vergeten. En je uiteindelijk in een soort opportunisme kan gaan spelen. Het lijkt Ajax beter te liggen in deze fase van de competitie. Daarom ook de schouderklopjes vorige week voor de teamman van Ajax tegen AZ. Die terugknokte. Kijken of dat een week later in diezelfde Amsterdam Arena weer kan. Er komt de corner aan van Theo Jansen. Vanaf de linkerkant. De bal komt bij de eerste paal. Wordt daar gekopt op de tongen. En wordt binnen gekopt. Nou, Ajax staat nog geen twee minuten met tien man en die bal zit er al in. Jan Vertongen en weer uit een spelhervatting. Wat dat betreft spelen spelhervatting met de boventoon vandaag in de Amsterdam Arena. Aanvoerder Jan Vertongen, het zijn ook doelpunten van verdedigers. Het zegt allemaal heel veel over deze wedstrijd. Maar de corner van Jansen is lang onderweg. en Je vraagt je toch af, moet er dan niemand meelopen met Jan Vertongen? Ja, dat had Ron Vlaar moeten doen. Maar die keek eigenlijk naar de bal. miste eigenlijk het moment dat Vertongen de lucht in ging. Stond met zijn rug naar de Belgische verdediger toe. En zo kan Vertongen deze wedstrijd dus weer in balans brengen. Wat betreft de stand 1-1. Maar er zijn er 10 uit Amsterdam tegen 11 uit Rotterdam. Het wordt interessanter en interessanter. Buitenspel van Fernandez. Die krijgt ook nog een... Uh... Een klein beukje van Vertongen, Ja, dat moet Vertongen niet zo kinderachtig doen. Die gaat meteen die vrije trap nemen. Terwijl Fernandes nog op de grond ligt. Uh, en nu ook nog zuren tegen Nijhuis. Nee, een beetje uh, collegiaal mag hij wel zijn. Fernandes komt nu weer overend. En Ajax heeft al de vrije trap. Terwijl aan de zijkant er flink wordt gepraat. Tussen onder andere Frank de Boer en uh, Theo Jansen. Wat, uh, informatie krijgt. Ook die uh, jonge Dico Koppers gaat even wat water drinken. Hetzelfde geldt voor Boerrichter. Dit is een kraker geworden. Dit is een wedstrijd. Overigens 13 keer op rij kreeg Ajax een doelpunt tegen. Dat is nu 14 keer op rij. En 8 keer op achterstand in die 14 wedstrijden. De Boerrichter heeft uh, geschoten, maar schiet tegen de tegenstander op. Ajax lijkt Bevrijd met 10 man, hoe gek het ook mag klinken. Vorige week was dat tegen AZ. Toen was er een teken dat er gevoetbald moest worden. En nu lijkt het ook gebe te gebeuren. Maar Feyenoord is weg met Alamadi. Alamadi stuurt de Bacal weg. En bakal wordt dan aangetikt door Funnenaar Nita. Er komt geen vrije trap aan. De bal die Bacal vervolgens loslaat was bedoeld voor Cabral Fernandes. Maar was zo hard dat het eindstation Jasper Sillissen heet. En dan gaat de Ajax weer missen. De combinatie tussen Fun en Anita. Inderdaad nu aan de rechterkant spelend. In combinatie met De Jong. De Jong speelt die bal veel te hard richting Anita. En dus gaat Feyenoord ingooien. En kijk eens naar het tempo waarmee Bruno Martens in die richting die bal schokt. Dat gaat echt op zijn 11 ste Met het idee van nou, Feyenoord 1-1 is ook prima. Maar uh, misschien kan uh, Feyenoord uh, nu wel eens een overwinning gaan weghalen. Hier in de Amsterdam Arena. Nu het tegen 10 tegenstanders staat. In de wetenschap dat het toch grote delen van deze wedstrijd. En ook voor Ajax in de tang heeft gehad. Maar Ajax met 10 is geen Ajax met 11. En gek genoeg. En ja, dat hebben we al een paar keer aangehaald. Is Ajax met 10 gewoon beter dan Ajax met 11. Lange bal van wereld richting Boelikin. Vecht een uh, gevecht uit met Vlaar uh, in de buurt van het Sassumgebied van Feyenoord. Vlaar werkt dan weg. bal wordt opgevangen door Koppers op het middenveld. Maar vervolgens door de even oude Jordi Klaasie op het middenveld bij Feyenoord. Die draait even om zijn as. Draait daarmee weg bij boerichter En geeft een keurige bal op Cabral. Die hem ook heel mooi aanneemt. En Cabral met Anita aan de linkerkant. Overtreding van Anita. Zo lijkt mij. Nee, zegt Nijhuis. Hij geeft uh, een achterbal omdat Cabral de bal het heeft geraakt en wat gaat er nu in het hoofd bij Ronald Koeman om? Wat moet je doen? Je staat tegen tien man. Je hebt uh, wat mensen, ik noem hem een bizeswaar. Uh, Ga je uh, nog ietsje aanvallender spelen? Als ik kijk naar het, uh, uh, het beeld van Ajax, dan hebben ze gewoon uh, zeg maar een middenvelder minder. Een halve middenvelder, omdat Anita half achterin half middenvelder speelt. Uh, moet je dan iemand op het middenveld eruit halen voor bijvoorbeeld Cisse Die uh, nog wat aanvallender kan spelen. Ik uh, denk dat er heel wat uh, zal worden uh, uh, gedacht en uh, besproken op de bank zo dadelijk bij Feyenoord. 1-1 de stand. We hebben gespeeld precies 70 minuten. Nog 20 zeer interessante minuten te gaan in de klassieker Ajax-Feyenoord stand 1-1. Tegen VVV werd er een aanvaller door VVV uitgehaald. En kom je uiteindelijk met vier verdedigers tegen twee aanvallers te staan. Want Feyenoord speelde vorige week ook tegen tien man. En dan moet je dus inderdaad een beslissing nemen om een verdediger door te schuiven. Nu blijft Ajax structureel met, uh, met drie man voorin staan. En speelt het eigenlijk achterin min of meer één op één. Ja, dan hoef je niet zo heel veel aanpassingen te doen aan een elftal dat toch wel draait en de tegenstander in de tang heeft. Alleen ja, moet je je verbazen over het feit hoe makkelijk eigenlijk uit de spelhervatting die gelijkmaker wordt uh, weggegeven. Het balbezit voor uh, Sillissen in uh, de, ja, de cirkel eigenlijk voor uh, zijn gebied. Lange bal doorgekopt door uh, Boulikin terug naar uh, Mulder omdat uh, uiteindelijk Leerdam die bal opvangt. Het is nog een uh, minuutje of twintig uh, in de Amsterdam Arena en de extra tijd. De stand is 1-1 in de klassieker in Amsterdam editie 2011. En logischerwijs wordt u het niet van twee uur straks na afloop van deze wedstrijd die dus een 1-1 tussenstand kent. Ik kijk naar de bank van Feyenoord. Ik zie dat Sissé zich klaar gaat maken om in te vallen als ik het goed zie. Het is in ieder geval niet Biseswar die is nog aan het warmlopen. En Feyenoord is in de aanval met Cabral aan de rechterkant. Schiet de bal tegen Anita aan, bal over de zijlijn. En dan mag Feyenoord gaan gooien via diezelfde Cabral... In de 71,5 minuut gespeeld, 1-1 de stand. Cabral zegt, uh, wil iemand anders het doen? Want uh, ik durf niet zo goed. Kan hij zover gooien. Misschien kun jij dat beter, Kelvin uh, Leerdam. En die kan dat ook. En dan uh, zie ik inderdaad dat uh, aan de zijkant beneden Cisse zich klaarmaakt om uh, in te vallen. Balbezit voor Bulikin, Want die inboor was niet echt lekker. Een overtreding gemaakt op Bulikin. Slimme overtreding van Clasie. Vrije trap, Ajax. Op deze manier kan iedereen van Feyenoord weer in positie komen. En uh, is de angel zeg maar.